Kabbala for complete life management. Audiofile 7. Hoofdstuk 5. Houding van eigen liefde. 5.1 Houding van eigen liefde. Wanneer men zich met de Kabbala leer bezig, gaat houden, zit hij nog volop in de wereldse beslommeringen. Deze worden snel losgelaten. Alle excuses om niet aan het innerlijke te werken worden door het ego ingefluisterd. Maar ik kon niet komen omdat ik een aanval van migraine had. Dat betekent dat je jezelf door je omgeving al zeer naar omlaag liet zakken. Het ego handelt zo, omdat het van uiterlijke zaken geniet en niet van innerlijke. Je moet niet steeds proberen te relaxen. Het is ego bedrog. Het ego is bang voor je houding. Ik heb niets nodig, ik ben tevreden. Ik heb alles al. Als je hem gaat overwinnen, dan heb je geen slaapmiddelen, geen alcohol, rookwaren, nog drugs nodig. Dan daalt de kracht vanuit de spiritosfeer op je neer en die zal jou naar het einddoel leiden. Denk onophoudelijk aan je eigen einddoel om tot je vervulling te komen. De intentie is het belangrijkste. 5.2 Verzamelen van wensen Elk mens heeft zijn eigen woord. Blijf bij je wortel, maar profiteer ook van mensen met vreemde wortels. De diepe wortels van de wensen van de innerlijke mens moeten wij graag willen opnemen. Zo komen wij dichter bij de bron. Andermans wensen te willen opnemen creëert veel ruimte binnen ons. Want een wens is te, een tekort, en dat vraagt om vulling. Dus hoe meer wensen, des te meer receptacles mogelijk voor het licht. Hoe meer wensen van een ander slaag, des te beter. Het is een verrijking om zoveel van die vreemde wensen over te nemen. Die wensen zijn veel zwaarder dan je in staat bent om te bevredigen. Je krijgt daardoor meer werk. Op het, einde, op het einde zullen wij ons allen innerlijk verenigen. Ervaar. Zoeken levert liefde op voor anderen. Langzaamaan ook voor je, voor je vijanden en slechteriken. Het moet van binnen komen. Het is innerlijk werk. Vijf punt drie. Leven in het hier en het nu. Napret of leven in het verleden is de linkerhand die wegduwt. Voorpret of leven in de toekomst is aantrekken. En nieuw pret is leven in het hier, hier en nieuw. De gulden middenweg. Het product van de wetten van het heelal. Hierin zit de weg naar je vervulling. Punt 1. Napret. Het zijn allemaal woordjes die ik heb Bedacht. Napret. Associeer of controleer je niet meer met het leven in het verleden. Dit is essentieel. Het voelt lekker, maar het bouwt je niet op. Wanneer je iets doet, geniet er dan van in het hier en nu. Je moet er niet over nadenken. Leef in nieuw pret met de beste intenties, want het leven is alleen nieuw. Wanneer je aan iemand denkt, die je iets heeft aangedaan, dan zit je in een negatieve napret. Dan zit je in een schim. Sommigen leven hun hele leven in napret. Zolang mensen... Zich zorgen maken om familie, partner, kinderen, buren of collega's. En al het leed dat zij leiden, leren zij niets. En, en al het leed dat zij leren, ja die voorafgaande buren, kinderen, noem maar op. Leren zij niets van zichzelf en helpen zij ook die anderen niet. Het is allemaal voorpret of napret. Op een bijeenkomst of herdenking denk je, denk je vaak aan dingen die je, die je gedaan hebt. En eer enzovoort. Het is dwaling. Je moet er niet aan denken. Het moest nu een, eenmaal gebeuren. Look de dag, is evenwel totaal iets anders. Dat is leven met slechts vijf zintuigen door je uiterlijke mens. Napret wekt medelijden in je op. Je kent krachten toe aan het verleden. Het voedt negatieve krachten. In eigen fantasie leven in leven is dwaling. Laat staan in die van anderen. Voorpred is je toekomst verwachten. Dan geef je niet je huidige toestand kracht, maar je toekomst. Bijvoorbeeld vrijdag over een week gaan we met vakantie. Of binnen twee jaar komen de Olympische Spelen... De verwachtingen worden jouw realiteit in plaats van het leven nu. Angst voor de toekomst is niet in het nieuw leven. Daarmee creëer je een schim. Je beneemt jezelf het leven. Het is als zelfmoord plegen. In het nieuw kan angst of haat je niet vangen. Niet Derde nieuw pret. Het licht. Kan je enkel in het nieuw kracht geven. Stel dat je naar je werk fietst, terwijl jij met je gedachten steeds in het verleden of in de toekomst zit. De schimmen van die voor- en napret vrijten dan 70%, pakweg ja, even als voorbeeld, 70% van je energie en jij bent op dat moment vatbaar voor een ongeluk. Zo merkt de mens de realiteit van het nu niet en krijgt ziekte. Zonder aandacht voor het nu heb je maar 30% dan van je krachten om de realiteit te, te zien en je kan dan alleen maar op je vinger stikken. Heb geen medelijden. Direct na een vergadering moet je terug in het nieuw. Niet, heb ik het goed gedaan? Of, vond je mij goed? Vonden zij mij goed? In het nieuw heb je 100% kracht bij je daden. Dan kan je ook voor 100% incasseren. Napret is verstandelijk evalueren. Bij nu, nu pret evalueert je innerlijke mens. Dit loslaten is de, middel, de middellijn volgen. De negatieve krachten hebben dan geen vaat op je. Ze kunnen je niet wegzuigen. De middenweg is het resultaat van de invloed van het licht. Alleen met het verstand werkt het niet. Je kiest nog bepaald iets. Nee, je kan alleen Werken door jezelf helemaal ter beschikking te stellen. Trek geen vergelijkingen, maar werk met je hart. Hoe kan dat? Door je beste intentie te tonen. In elke situatie zijn drie lijnen. Het toepassen ervan is een individueel proces. 5.4 het gebied van goed en kwaad in ons heet mens. Punt, punt 1. Het eerste. In de mens zit een opening naar het oneindige licht. Het is niet ons licht, maar komt via een opening in ons. Wij moeten die opening ervaren om het licht naar ons toe te, toe te halen. Het tweede. Punt 2. De innerlijke mens... De innerlijke mens ervaart de realiteit als goed. Punt 3. De schil van goed en kwaad. Daar ervaren we goed en kwaad. Hier is eigenlijk het werkterrein van de mens. De mens bestaat uit die twee bestandsdelen. Punt 4. De uit, uiterlijke mens, mensen die hier leven hebben enkel wens, wensen als eten, drinken enzovoort. De uiterlijke mens ervaart de innerlijke gebieden niet. In de binnenlaag van de uiterlijke mens zitten zijn opvoeding, geloofsovertuiging, wereldbeschouwing, levenshouding, sociale vaardigheden, verstandelijke beschouwingen en dergelijke. Het zijn allemaal variaties van de uiterlijke mens, het is dicht bij het ware gebied, maar het is nog, is nog steeds het terrein van de uiterlijke mens. En dieper is waar wij het ware goed en kwaad van de mens zelf ervaren. Nog dieper ervaren wij het ware goed. Goed zijn betekent dat wij ons al in het ware gebied bevinden. Het gebied van goed en kwaad in ons heet mens. Het is het eigenlijke gebied van onze studie. Eerst moet je het totale gebied ervaren. Daarna de gradaties kwaad gaan de weg opvormen in goed en toevoegen aan je innerlijke mens. Het goede gebied groeit daardoor en het kwade neemt af bij het verkiezen van kwaad. Verlaat het licht ons en dat ervaren wij als duisternis, eenzaamheid en verdriet. Bij de geboorte ervaart een zuigeling alleen zijn uiterlijke mens. De wereld is helemaal van hem. Door tegenslagen en ervaringen komt er besef. Het licht geeft de mens een impuls. Het punt in het hart en... Innerlijk begint hij te beseffen dat er toch iets niet goed is. Als een mens aan zichzelf werkt, zwelt dat ware punt in hem en krijgt volume. Het gaat in de mens een structuur, structuur opbouwen. We moeten alle lagen, lagen gaan voelen. Hoe doet de mens dat? Bij iemand die alleen boef is is enkel de uiterlijke mens actief. Hij ziet nog in zichzelf, hij, hij ziet nog in zichzelf, nog in anderen iets innerlijks. Hij ervaart geen barmhartigheid, hij voelt zich onschuldig. Waarom? We praten over het innerlijke, maar als hij het niet ervaart, bestaat het voor hem niet. Het paradoxale is dat hij niet liegt. Met de tijd zullen wij steeds meer contact met ons krijgen. Het strijdgebied is het gebied van goed en kwaad. De binnenste laag is een makkelijke laag. Met wensen maak je goed en kwaad. De uiterlijke mens is absoluut kwaad, is dood. Het is de nog niet geboren mens, het is het verst, verwijderd van de bron van het leven. Het is egoïstisch, voor zichzelf ontvangen, iedereen wil voor zichzelf ontvangen. De enige oplossing is, door het leren van de Kabbalah-methode, je innerlijke mens, je innerlijke mens te leren kennen en te ontwikkelen. Hoofdstuk. 6.1 uh, 6, 6.1 therapie. De therapie van het correcte ontvangen. De krachten van het helaal en in de mens zijn, de mens zijn weer te geven als golflengtes. We hebben zwakke, lange, lange golflengtes, fm waarmee wij lokale zenders kunnen ontvangen, middellange voor Europa, en korte golflengtes voor de Verenigde Staten en Australië. Daarnaast is er een radar golflengtes met een nog groter bereik waarmee wij zeeschepen kunnen beluisteren. Maar boven alles bestaan er golflengtes die geen apparatuur ooit zal kunnen ontvangen, die van het innerlijke gedeelte van het heelal dat overeenkomt met, de, met het innerlijke in de mens. Wij kunnen met onze innerlijke mensgebieden betreden waar geen enkel ruimtes, ruimteschip binnen zal kunnen komen. Ruimteschepen kunnen enkel... Daar komen waar nog materie is. Het innerlijke strekt eh, eh, tot waar elke vorm van materie of massa tot nul verandert. In de uiterlijke mens en in door hem gemaakte gereedschappen die zijn verlengstuk zijn, zit de hele schaal van lange tot korte golflengten, die allemaal niet verder komen dan het materiële tot hoog sensuele. Ook de kosmos en hemellichamen zijn niets anders dan een verdunde vorm van de materie. De röntgen en laserstralen zijn fijnere vormen van materiële stralingen. De innerlijke mens kan stralingen ontvangen en reflecteren van de krachtigste korte golven die er zijn. Kwaadaardige gezwellen behandelt men met radiotherapie. De bestrijdingsmethode zou onmetelijk sterker zijn wanneer wij de golven van de innerlijke mens zouden kunnen gebruiken. Deze therapie zal de ultieme ontwikkeling met zich mee meebrengen. Alle problemen zal men door deze kabale therapie de therapie van het correcte ontvangen kunnen oplossen. En daar heb je geen technologie voor nodig. Het kennen van de onwrichtbare wetten van het heelal en zich ermee in overeenstemming te brengen is afdoende alleen door te leren hoe te ontvangen. 6.2 De plaats van ziekte in de mens. Ziekten zitten op de grens van de binnenzijde van de uiterlijke mens. Dus dat is de bron ja, van, van de ziekten. Op het gebied van goed en kwaad zitten de wortels van de ziekte. Ziekte wordt aangetrokken door, door een leven dat niet overeenkomt met de wetten van het helal. Dat is de voedingsbodem In het besturingssysteem zitten in beginsel geen ziekte. Maar als je niet volgens de instructies en wetten van het helal leeft, manifesteren ze zich in fysieke en psychische symptomen. Ziekte is de eerste waarschuwing met een boodschap om het goede aan te trekken. De uiterlijke mens interesseert ons niet. Ziekte manifesteert zich eerst aan de buitenzijde van de uiterlijke mens. Luistert de mens niet, dan dringt de ziekte door en wordt zij chronisch. Het is allemaal een kwestie van dwaling. De eerste keer dat je iets doet dat niet goed is, dan is dat nog geen dwaling. Eén keer, of overtreding kan je zeggen, één keer is een vergissing dat deel kan uitmaken van je groeiproces. Als je de tweede maal hetzelfde doet, is het nog steeds geen dwaling. Of overtreding. Het is al wel iets meer dan de eerste keer. Uh, pas bij de derde herhaling wordt het een ziekte. Dat is het is een gewoonte of norm. Dan is het een gewoonte of norm geworden. Het wordt dan makkelijk om het nogmaals te doen tussen drugsgebruik, roken, alcohol of te wekeken, is geen verschil. Het is even verslavend voor de uiterlijke mens. Alleen nog erger dan drugs. Want drugs raken enkel de uiterlijke mens. Dem dementie is enkel van toepassing op de uiterlijke mens. De innerlijke mens blijft altijd intact en levend. In het binnenste gedeelte van ieder mens, zonder uitzondering, scheint altijd de zon. De innerlijke mens van een zwakbegaafd mens is dus ook volledig ongeschonden. De innerlijke mens van degene die in koma ligt is dus ook volledig gaaf, maar zijn uiterlijke mens doet op zijn manier, in de ogen van de ware realiteit is hij even goed, in de ogen van het licht is hij volmaakt, wanneer hij in een, in een van de volgende generaties uh, uitgecorrigeerd is. Het, bleef, het verblijf van die mens op aarde in dat lichaam, is zijn persoonlijke correctie naar zijn eigen volmaaktheid. Ieder heeft zijn eigen weg, en zij zijn allemaal even goed. Door onze uiterlijke ogen zien we alleen de buitenkant. Wij vinden hem zielig, omdat wij slechts zijn uiterlijke mensen zien. We moeten steeds onderscheid maken tussen het innerlijke, het ware, en het uiterlijke, aardse, waar de waarheid vervuld en onzichtbaar is. 6,6.3 De verhoudingen met de kaballemeester Het is niet voldoende om je klein te maken. Als je dit boek met volle aandacht en overgave leest, kom je in contact met kortere golflengte. De woorden zijn alleen een uiterlijke vorm om innerlijke krachten over te brengen. De wetten van het heelal liggen niet voor het oprapen. Jij moet ze leren waardoor je jezelf overeenkomstig laat veranderen. Het is het gebied van je innerlijke mens. Je uiterlijke mens hoef je niet te bestuderen... Het is geen studieonderwerp van de kabbalerie Het studiegebied is dat van goed en kwaad in de mens, omdat daar het werk ligt. Door aan jezelf te werken, verenig je je binnen jezelf en daarmee met alle overige mensen. Alle geloofsovertuigingen zijn voorboden of voorbereidingen voor het ware innerlijke Werk aan jezelf. Kabalenleer begint voorbij elke aardse wijzigheid en kennis en kennis. En daarvoor moet je jezelf klein maken. Maak de uiterlijke mens klein. Dat maakt het voor je innerlijke mens makkelijker om jouw gebied van goed en kwaad te bestoken en dat gebied te laten begroeien. Dat is wat de Kabbala-meester ook in dit boek doet. Ook de kabalemeester heeft zijn gebied van goed en kwaad, waaraan hij moet werken. Hoe kan hij dan jouw uiterlijke mens behandelen? De Kabbala-meester bestookt zijn lezer vanuit zijn innerlijke mens en niet met iets van zijn uiterlijke mens. Want de uiterlijke mens is geen onderwerp van correctie. Op de hele aardbodel, op de hele aardbol, was, is en zal er geen mens zijn die zijn uiterlijke mens vol macht kreeg. Maar de kawallermeester leert de meest geheime bronnen van het licht en weet hoe hij zich ontvankelijk moet maken voor de korte golven die in staat zijn om de uiterlijke mens te beschieten en openingen naar de innerlijke mens te maken. Daar is het hoge licht verborgen. De taak van de kabalemeester is vervolgens om verder met krachten en woorden ook het gebied van goed en kwaad van de lezer te bestoken, om de aanslag eraf te halen, het is een zeer diep graven proces. Daar ga je beginnen te ademen. De poriën van je innerlijke mens gaan geleidelijk open. De lezer moet zelf ook meewerken. Je moet je niet met, met kabalen bezighouden en thuis zaniken. En dan uitgeput door door Trameland van je uiterlijke mens naar energie-snakken die jij verspild hebt. Maar dat allemaal zal je nu zelf gaan ervaren in dit boek, dat product is van de ware interactie tussen de kabale en zijn studenten, van de interne groep die in Amsterdam bij elkaar komen. Je moet altijd 100% innerlijk werk doen en het geleerde toepassen. Nederlanders vochten tegen de zee en zochten naar vaste grond. Nu moeten zij vechten om het land van het leven te vinden. Het doel is om steeds meer poriën te openen naar, het, naar de goede innerlijke mens. De taak van de kaballemeester is om je te begeleiden naar jouw innerlijke mens door onder andere de aanslag te verwijderen. Dan heb je je eigen relatie met je innerlijke mens en daardoor met het licht. Nadien zijn kaballemeester en student, collega, die samen en apart verder kunnen. Wanneer je je innerlijke mens ervaart, kan je je verlangens op de op juiste manier met je korf, korte golven direct aan het licht zelf doorgeven, dan zal je verwonderd zijn van, vanuit een plaats in het innerlijke gedeelte van het heelal. zal je al het goede ontvangen en je doel weten te bereiken omdat je ermee op gelijke golflengte komt, het doorwoordje uiterlijke mens en het goede in jou zal steeds meer toenemen. Wanneer je die feedback bereikt, dan kan je elke problematiek met succes aanpakken. 6.4 De schoonheid kan de wereld niet redden. De Hellenistische wereld en vervolgens het Romeinse Rijk waren alleen uit op uiterlijkheden, kunst, filosofie, lichaamsoefeningen, beelden maken, mooie manieren, bruggen bouwen en, en, en dergelijke. Zij brachten esthetiek waarvan wij allemaal dankbaar gebruik maken, maar schoonheid kan niet bestendigen. Zonder innerlijke grond. Als men beelden boven alles plaatst, dan werpt men een obstakel tussen zijn uiterlijke en innerlijke mens. De ware mens is, het is dan zoek als men daar tegenover zijn innerlijke mens tot ontwikkeling brengt, dan zullen ook de mooie dingen van het leven van pas komen, maar zij zullen ons Nooit redding brengen, omdat zij allemaal uitingen zijn van eigen liefde en correctie nodig hebben. Aansluiting bij de innerlijke mens. 6.5 Weerstand bieden aan verledingen. Kavalier is, er, is ervaren, innerlijk waarnemen. Door ervaring kom je meer over jezelf te weten. Eerst ervaar je je uiterlijke mens. Wat je ermee doet, is jouw zaak in tegenstelling tot opgelegde verboden van buiten je innerlijke mens. In verleden komen betekent dat je er nog geen kracht tegen hebt ontwikkeld. Uit een ervaring moet je kracht ontwikkelen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een grote geldprijs in een lotterij winnen kan zeer gevaarlijk zijn als je niet over voldoende innerlijke kracht beschikt. Aan rijkdom moet je wennen. Het winnende lot te hebben zorgt ervoor dat je voortdurend zal denken aan en werken voor je uiterlijke mens. Om het hem steeds naar zijn zin te maken. Daardoor verlies je jezelf, de krachten van de innerlijke mens, die al opgebouwd zijn, worden, die opgebouwd zijn worden daardoor gebroken. Op zijn sterfbed voelt de mens een soort opluchting. Waarom? Omdat de uiterlijke mens ophoudt hem te prikkelen. Dan zie, je het, dan zie je het innerlijke, maar dan komt ook de fysieke dood op. Het nieuwe moment is het ware voelen. Het licht manifesteert zich alleen in het nieuw. Je krijgt het gevoel dat je er tegenaan kunt gaan. Wacht niet tot je dood. Tracht in elke, situa elke situatie te leven, alsof het, de het laatste moment van je leven is. Zo so, leef je het dichtst bij het nu. Als je nu, als je laatste, als je laatste ogenblik ziet, als je nu, als, als, je, als je laatste ogenblik, ogenblik ziet, dan kan je niet ook aan de toekomst denken, je kan je geen zorgen meer maken, je kan ook niet meer eenzaam zijn, je hebt dan geen zin meer om te dwalen. Op dat moment, in het nieuw, blijf je absoluut en echt. 6.6 Rechtmatig ontvangen De weg naar het leven is evenwel dat je je altijd in overeenstemming brengt met de wetten van het heelal. Wij bouwen in onszelf krachten op die overeenstemming zijn aan de krachten die in het licht zitten. De kracht van het heelal zit in het grote gat in onszelf. Van binnen zitten enorme krachten. Wij moeten onze eigen innerlijke lagen Daarvoor ontvankelijk maken, je laten penetreren. Wij zijn verjufd ten aanzien uh, van het licht, maar wij brengen ons er wel mee in overeenstemming. Alles zit in het licht, en wij bouwen een ruwe kopie op. Met dat licht, ons ik, het grote gat in mij. In het licht zitten de eigenschappen duurzaam, onveranderlijk en Ehm...